1 uur. De Radio 1 Sportszomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomport. Zo direct praten we met de kenner van internationale betrekkingen... Rob de Wijk over de situatie in Syrië. En we spelen weer de sport- en nieuwsquiz, want die gaat gewoon door in en het weekend. we hebben live muziek vandaag van Van Velzee. Eerst het Los nieuws met Gert Kluk. In Kapisa, in het oosten van Afghanistan zijn een onbekend aantal Afghaanse militairen... en vier Franse NAVO-militairen gedood door opstandelingen. Vijf Fransen raakten gewond. Het was waarschijnlijk een zelfmoordaanslag. In de provincie Kapisa zijn vooral Franse NAVO-eenheden gestationeerd. Correspondent Lucas Waagmeester. De Taliban eisen die aanslag op, hebben zelf over twaalf Franse doden. Nou, meestal overdrijven ze met een factor drie ongeveer, dus dat klopt wel. De NAVO bevestigt het ook net, de dood van deze vier jongens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 Leider Kommer van de militaire actie gaat hem weigeren. Hij zegt dat het ethisch onjuist is dat er een ereteken komt... voor militairen die op burgers moesten schieten. De moeilijkse regering en ballingschap noemt het insigne ongepast en schandalig. Onder meer omdat er zoveel geweld werd gebruikt bij het bijdrage van de kaping. De Partij van de Arbeid weet nog niet of ze voor de Tweede Kamerverkiezingen... een lijstverbinding met de SP aangaat. Het partijbestuur neemt er binnenkort een besluit over. Vrijdag werd bekend dat het SP-bestuur een lijstverbinding wil met de PvdA. Op deze manier maakt links meer kans op restzetels, zegt de SP. De partij wil daarom ook een lijstverbinding met GroenLinks. De PvdA heeft nog niet nagedacht... over de wenselijkheid van lijstverbindingen, zegt de partij. Fietsendieven slaan hun slag in Amsterdam... door op pad te gaan in kleding van de gemeente. Ze hebben ook aanhangers die de gemeente gebruikt... en worden daardoor niet opgemerkt. Tot een tip van een burger binnenkwam het stadsdeel... vertelt hoe de dieven te werk gaan. Er zijn een aantal gebieden waar wij uh, uh, fietsen handhaven de dus fietsen weghalen na een verloop van tijd, omdat ze illegaal geparkeerd staan of andere wijze. En, die, en deze groep weet dat. En die groep weet in welke gebieden wij die fietsen weghalen. En die halen dus op vergelijkbare wijze als wij halen ze die fietsen weg. Volgens het stadsdeelcentrum is het totaal onduidelijk hoeveel fietsen er op deze manier zijn gestolen. Bij de politie zijn geen aangiftes binnengekomen. Daarom ziet de Amsterdamse politie ook geen reden voor een onderzoek. De Britse prins Philip is weer thuis. De echtgenoot van koningin Elisabeth werd maandag met een blaasontsteking opgenomen in het Londen ziekenhuis. De prins miste daardoor de afsluitende feestelijkheden rond het diamanten van Elisabeth. Waaronder een groot concert in de tuin van Buckingham Palace en een rijtour door Londen. Zondag morgen dus viert Philip zijn 91ste verjaardag. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt, met vooral in het noordoosten kans op een bui. Langs de kust staat er een harde wind. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, smiddags in het zuiden enkele bui. En het wordt dan 19 graden. Awb verkeersinformatie Files staan er op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer. Daar heeft waarschijnlijk de brug even opengestaan. De A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel 4 kilometer... vanwege de afsluiting daar. En er wordt dit weekend ook gewerkt bij Rotterdam... op de A16 vanuit Breda. Bij de Van Brinoor-brug 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hallo Oranje-supporters.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Rob de Wijk, wat zocht u vanochtend als eerst in de zaterdagkrant op? De opstelling over Oranje of uh, het nieuws over Syrië? Het nieuws over Syrië. Toch wel. Over Oranje ja, gesproken? Ik heb van, uh, ja. ik heb van die, uh, die opstelling geen staan. Oké. Okay. <laughs> We horen u zo weer. Over Oranje gesproken, ik zei het al. Eerst een reportage over de Oranje Mars in Garkov. Die is al begonnen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stomporst. Is al begonnen de Mars. De Oranje Leeuwen zijn los. Althans, de eerste paar honderd. Vanaf de Oranje Camping in Garkov is die Mars vanochtend vertrokken. In twee etappes zullen ze uiteindelijk, dan is het rond half vijf vanmiddag, het stadion bereiken. Volgens de KNVB komen er zo'n 8 tot 10.000 Nederlandse fans naar Garkov toe. De reportage van onze verslaggever ter plaatse, Jeroen de Jager. Kan iedereen ervoor zorgen dat alle voertuigen eh, voor de receptie worden weggehaald? alles kan de Oranje Marsje niet doorheen. Er heerst een opgewonden sfeer hier op de Oranje Camping. want De stoet gaat zo meteen vertrekken richting het metrostation. Um, iedereen is er klaar voor. Iedereen heeft zijn wildste uitdossing aan vandaag. Ja. Oranje! oranje. <laughs> ja, maar niet zomaar oranje. Wat, wat heb je op je hoofd? Uh, dit is een zonnebril en dit is natuurlijk een leeuwen, leeuwenhaar, leeuwenmanen, maar dan oranje. Mooie hanen eigenlijk. Ja. Belletjes eraan. Ja. En oranje liepstift. Vooraan aan de stoet de oranjebus die hier naartoe is gereden, helemaal opgelapt. Is de bus er klaar voor? Doet hij het? Ja, we gaan stapvoets vooruit. Om 11 uur wordt de stad gegeven. Uh, stapvoets naar het metrostation. Nou, dan stappen de mensen in de metro en wij karren door naar het centrum, naar het uh, FIFA Fanfest. En dan opnieuw straks om 4 uur vanaf dat vrijheidsplein richting het stadion. Ja, dan doen we nog een mars. Ik heb begrepen 5,5 kilometer, dik een uur. Dan ben je net op tijd voor de openingsceremonie. Dames en heren, verzamelen voor de mars is bij de feesttent. Deze bus gaat daar zo ook nog even naartoe. Dus verzamelen voor de mars... Mooi, hè? Ik heb oranje klompen aan, oranje sokken, een, een, een, een ja, oranje ledenhoos is het. Wedstrijdshirt en uh, een mooie oranje stropdas. Dit is carnaval. Ja, dit is gewoon feest. Dit is denk ik nog mooier, dan carnaval. Het is toch een groot volksfeest, al die mensen hier. En, nou, nou, ja, het, is, het is een eind van Nederland, dus... Uh, al die mensen komen hier toen om te feesten, om de wedstrijd te bekijken. Het is mooi. Het is super hier. En het is hard werken hoor, als Oranje Supporter. Want het is 11 uur in de ochtend. En dan moet je al los. Dan moet je feesten. Dan moet je misschien al aan je eerste biertje. Dan moet er gezongen worden. Ja. Het is uh, niet makkelijk om Oranje Supporter te zijn. Nee, maar het is wel fantastisch. Het is wel mooi. <laughs> ja, het is toch helemaal te gek. Heel? Allemaal bij elkaar. Van s'avonds feest, morgens feest. Gewoon altijd feest. altijd feest. En daar staan we voor, toch? Oranje. Ja. Ja. Absoluut. Zeker weten. En daar draaien ze vanaf de camping de openbare weg op. Uh, iedereen moet ervoor wijken op het moment. Er staat uh, veel politie hier om het verkeer tegen te houden. Die mars die gaat voor en de Oekraïners die vinden het prachtig. Die staan te toeteren. En daar start die Oranje Eerst dus richting de metro. De Oranje Bus voorop. Daar achter de stoet van de campinggangers hier van Oranje Camping. Ongeveer 624 mensen, helemaal uitgedost in het Oranje. En zij willen vandaag hun ultieme feestje meemaken. Ja! Ja! We gaan beginnen! We gaan echt één groot feest! Ja, ja, ja, ja. Het is begonnen over geloof ik. Ik hoor het, ja, zonder woorden, maar wel met geluid. Nu nog een relatief kleine stoet, maar eh, vanmiddag, vanaf het Vrijheidsplein... dan wordt dat een oranje stoet waar je u tegen zegt. Ongeveer 10.000 fans trekken dan door Garkov. Ander nieuws. Opnieuw een bloedbad in Syrië. Volgens mensrechtengroepen vielen afgelopen nacht... bij beschikkingen in de Zuid-Syrische stad Dera, zeker 17 doden. In de moskee werden de lichamen van de slachtoffers verzameld. Vertwijfeling alom. Bij de bewoners in Derra onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. In Derra begon 15 maanden geleden de opstand tegen het regime van Assad. En terwijl het geweld in Syrië onverminderd doorgaat, is de oppositionele Syrische Nationale Raad in de Turkse hoofdstad Istanbul bijeen om een nieuwe leider te kiezen. Daarvoor is er maar één kandidaat. At the moment we have uh, one. Clear candidate voor this position, which is Doctor Sida. He is a well-known politician from Kurdish origin. De dissident Abdul Z Sida wordt zo goed als zeker de nieuwe leider, dus van de Syrische Nationale Raad. Al dus een woordvoerder van diezelfde raad. Praten over door met Rob de Wijk, directeur van het Centrum voor Strategische Studies. En hij zit in Den Haag. Uh, meneer de Wijk, goedemiddag. Goedemiddag. Het laatste nieuws, zoals u dat net in een halve minuut aan u voorbij hoort komen. Weer een bloedbad, lijken 17 doden in een moskee. Wat is uw reactie? Want het lijkt om meer en meer een burgeroorlog te worden. Ja, dat is denk ik ook zo. Het gaat maar door. En de toestand wordt steeds onoverzichtelijker. En dus, ja, ook steeds minder beheersbaarder. En dat betekent dat het ook eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt... wie nou de nieuwe baas wordt van, van die Nationale Raad... Uh, wat Annan doet, uh, dit proces begint zijn, zijn eigen dynamiek te krijgen... met een totaal onzekere uitkomst. Betekent dat een, een, een meer en meer een burgeroorlog? Want ik heb het idee dat als je het nieuws volgt... dat het vooral de milities zijn van ja. Uh, Assad. Ja, maar die worden ook uitgelokt. Uh, er zijn er uh, twee die vechten. Dat uh, is de oppositie, die is gefragmenteerd. Die heeft zijn eigen knokploegen, die heeft zijn uh, Syrische leger... Uh, dan heb je de formele troepen van, uh, van Assad, de veiligheidstroepen, leger en binnenlandse veiligheidstroepen. En dan heb je natuurlijk die knokploegen die geleerd zijn aan Assad. Nou, dat begint allemaal tegen elkaar in uh, te knokken. En uh, dat betekent natuurlijk wel uh, dat er een dynamiek uh, is ontstaan tussen die opstandelingen, uh, die oppositie en uh, de troepen van, uh, van Assad. En ja, ze moeten tegen elkaar kn knokken, Dus het is niet zo dat het alleen maar die troepen zijn van Assad die erop los zitten te rammen. Nee, je moet er ook van uitgaan dat die in ieder geval tenminste worden uitgelokt door de oppositie. Ja, ja. Hoe, gebeurt, hoe gebeurt dat dan? Nou, heel simpel. De Syrische Nationale Raad die stuurt dat, dat, dat Syrische bevrijdingsleger aan. Een van de problemen binnen die raad is al geweest... Uh, dat uh, de, de vorige voorzitter onvoldoende daarop inzet. En da op grond daarvan zijn al mensen uh, uiteraard gestapt... die zijn vervolgens weer ingegaan omdat uh, die steun aan het leger onvoldoende was. Dus nee, dat, die, die stuurt gewoon een deel van die oppositietroepen aan in, uh, in Syrië. En dé tactiek om ervoor te zorgen uh, dat je wordt uitgedaagd... en dat de tegenpartij, in dit geval Assad, verschrikkingen uh, begaat... ja, is... Uh, eh, dat, dat, dat zijn aanslagen, dat zijn moordpartijen op die troepen van Assad. Ach, dat hebben we gezien in Kosovo, dat hebben we gezien in Servië, dat hebben we gezien in Libië, dat hebben we gezien in Egypte, dat zie je gewoon overal, dat is, dat is normaal, dit is een tactiek van de zwakken. Ja, twee strijdende partijen, eh, ja. de een oppositie, de ander heersend regime, waarvan ja. je eh, vraagt, is er één sterker dan de ander? Kan de één de ander uiteindelijk verslaan? Nou, dat is denk ik nou precies het probleem. Want uh, Assad die uh, die, die steunt op een, op een kleine minderheid... van, laten we zeggen, 10 procent uh, uh, Dan heb je 90 is, uh, is echt sunnitisch. Uh, uh, die, die zijn weer gefragmenteerd. Uh, alle machtsmiddelen zijn aan de kant van uh, Assad. Er is vooral veel goede wil en amateurisme aan de kant van de oppositie. Maar die beginnen zich nu ook militair redelijk te Organiseren, dan lopen daar die knokploegen doorheen. Nee, dit is een, uh, het, het mooiste is uh, als je over enkele maanden zeg maar, een padstelling zou kunnen krijgen. En dat beide partijen zien dat het zo niet verder kan. En dat je dan een situatie krijgt waarin er een vergelijk mogelijk wordt. Ook dat is, ook dat is klassiek. Zoiets hebben we in Jemen gezien. Dus het geweld moet eerst uitwoeden? Ja, kijk, weet u wat het uh, probleem is met dit soort dingen? Deze, dit soort... Uh, geweldsprocessen, dit soort binnenlandse conflict... die vol voltrekken zich altijd volgens een bepaald patroon. Ja. Uh, eerst zijn er uh, politieke controversies. Uh, dan zijn er kleinschalige kle schermwisselingen. Dan loopt het op. Dan uh, komt het tot een climax. En als het op een climax is gekomen, dan kunnen twee dingen gebeuren. Dan kan één van beide partijen een overwinning boeken. Nou, dat is duidelijk. Als uh, zeg maar Assad echt op het punt staat om overwinning te boeken, of omgekeerd, Dan zal de tegenpartij zeggen van nou ja, oké, okay, tot hier en niet verder. En nu zijn we bereid tot onderhandelingen. Uh, of er ontstaat de padstelling dat het zo uitzichtloos is... dat beide partijen alleen nog maar kunnen verliezen... en ook dan komt het tot een, uh, een vergelijk. Dat is klassiek, dat gebeurt in, eigenlijk in alle conflicten... die we hebben gezien in uh, de wereld. Dit conflict zit nog niet aan zijn top. Uh, het... Uh, uh, het geweld wat wordt gebruikt, is nog niet maximaal. Ja, dat klinkt allemaal wat vervelend, maar ja, zo is het hoe, het hoe het functioneert. En dat zien we nu eigenlijk voor onze ogen weer gebeuren in Syrië. Dus het kan nog wel even doorgaan. En dat betekent dat totdat dat partijen, dat die partijen tot inzicht zijn gekomen... dat er echt wat moet gebeuren en dat geen van beiden meer uh, ziet... dat er een overwinning mogelijk is. Ja, tot dat, eh, tot, tot dat moment zal, zullen die knoppartijen gewoon doorgaan. En dan kan Andan op zijn kop gaan staan wat hij wil. Maar er gebeurt ook gewoon niks. Maar dat betekent dus ook dat u nog helemaal geen uh, interventie bijvoorbeeld verwacht. Dat zit er gewoon echt niet in? Ja, kijk, Syrië is toch een uh, groot land. Uh, er wonen meer dan 20 miljoen uh, inwoners. Uh, die bevolking is redelijk geconcentreerd in het, uh, in het westen van het land. Uh, wat zou je willen doen? Uh, als, je, als je een echte interventie zou kunnen uitvoeren, nou, dan is dat Zinloos om dat met de luchtmacht te doen, zoals dat gebeurd is boven Libië. Want uh, Assad die gebruikt eigenlijk zijn luchtmacht niet of nauwelijks. Dus dat heeft al geen zin. Dus je moet met grondtroepen in. Uh, nou, daar heb je de honderdduizenden voor nodig. Nou, dat zie ik niet gebeuren op dit ogenblik. Ik bedoel, waar moet je die vandaan halen? Want die, uh, die troepen die zitten al in Afghanistan en in allerlei andere plekken in de wereld. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus het enige wat je zou kunnen doen is een uh, bufferzone uh, richting een, een veilig gebied, een safe haven. kun je inrichten aan de grens met Libanon aan de grens met, Libanon, de grens met uh, Turkije. Uh, waar je vluchtelingen opvangt. Uh, waar je dat, uh, dat, dat leger van uh, de Syrische Nationale Raad opvangt. en die daar kunnen trainen om vervolgens dan weer terug te gaan naar het land. om... Uh, om daar de strijd voor te zetten. Dat is eigenlijk het enige wat militair mogelijk is op dit ogenblik. Uh, straks meer over Syrië. Graag uh, met u, uh, Rob de Wijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. Daar was hij In de Nationale Nieuws en Sportquiz uh, deze zomer... gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. Normaal is dat van maand tot vrijdag. Maar nu trekken we dat door tot de zondag. Hè? Ja, want op de zondag spelen we de finale. De week telt zeven dagen en ik quiz ook. We spelen de nationale nieuws- en sportquiz vandaag met Jan Peke Zwarte uit Utrecht. Welkom. Hallo, hallo. En als het lukt, uh, jou, Jan Peker, om uh, nieuwskenner van de week te worden... win je 300 uh, 100 euro, maar dan moet je wel de hoogste score van de afgelopen week uh, zien te verbeteren. Donderdag st stond hij uh, op 90 punten. Ik weet niet of dat te doen is, wat dat betreft is dat ook weer nieuw voor, nieuw voor ons. Uh, in de eerste ronde, uh, we leggen het nog een keertje uit... stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn... en het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. Misschien de nieuws- en sportfactor kunnen we dat nu noemen. En uh, die heeft u nodig zometeen, uh, je, zeg ik gewoon, want we zijn... Even uit. <laughs> voor de tweede ronde. Um, zullen we gaan spelen? Ja, ik, uh, lijkt me leuk. Oké. Okay. <laughs> ik ben erg benieuwd. In deze momenten werkt het Fondo Monetario Internacional. Ja, jullie horen de vieze premier van Spanje zich draaien tijdens die persconferentie. En los evaluadores zijn erin over de cifra die in ons financiële systemen nodig heeft... om een compleet sanement te Vraag 1. Spanje is het nieuwste Europese zorgenkindje. Het land vraagt dit week einde mogelijk financiële steun aan... voor zijn zwakke bankensector. Welke organisatie heeft een stresstest laten uitvoeren... om aan te tonen welk bedrag Spanje nodig heeft... om het hoofd boven water te houden? Ik uh, geloof dat dat het IMF is. Dat noemen we voluit het Internationaal Monetair Fonds. Oh, ja, het is goed, ja, hoor. Ja, okay, Eigenlijk, ja, Ik weet nee, niet of het helemaal volgt. Helemaal goed. Uit het rapport van het IMF dat gisteravond werd gepresenteerd... blijkt dat Spanje een injectie van minstens hoeveel miljard euro nodig heeft? 40 miljard, geloof ik. Ja, weer, geloof ik, heel goed gegokt. Nee, nee, nee. Uitstekend. Dank u wel. Eén dag, vraag drie, voor het eerste optreden... was het Nederlandse elftal al even het gesprek van de dag. Achteraf bleek dat de spelers zich op de openbare training... afgelopen woensdag hadden geërgerd aan... wat voor geluiden uit het Poolse publiek. Uh, er werden uh, wat geluiden gemaakt uit het Poolse Oeh, Maar de KNVB heeft verder geen klacht uh, ingediend bij de Europese voetbalbond, de UEFA. Mm -hmm. De commotie ontstond voorafgaand aan het openingsduel tussen Polen en Griekenland. Dat werd 1-1. Dat dankte Polen voor een groot deel aan hun doelman van PSV... die 20 minuten voor tijd en straks opstopte. Hoe heet hij? Ik vind de achternaam ook voldoende. Uh, ik heb geen idee. Ik, sorry, ik weet het niet. <laughs> <tie> dus Zemislav Titon, Tieton, hij is de keeper oh ja. van PSV in het dagelijks leven. Wat erg. <lacht> Je ja, het gaat kunnen horen. Hij is de held van Polen. We laten een fragmentje horen met daaraan vaste vraag: wie is hier aan het woord? Nou ja, wij hebben de afweging gemaakt om samen met Denemarken dan ook een mensenrechtenorganisatie in de Oekraïne te bezoeken. En via hen dus ook aandacht te vragen voor die situatie. En het antwoord luidt: het is minister Schippers. Inderdaad, de demissionair minister van uh, Sport. Zij zit uh, op de tribune vanmiddag bij de voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken in Kharkov. En dus niet premier Rutte. Nee. Het kabinet twijfelde of, uh, iemand, uh, of het iemand zou afvaardigen vanwege de mensenrechten situatie in Oekraïne. Schippers gebruikt nu haar bezoek om mensenrechtenorganisaties te bezoeken. Daar, dat doet ze met haar collega uit welk land? Uh, dat weet ik niet. Ik denk Duitsland. Schokje. <laughs> Denemarken. Denemarken, oh ja. Als tegenstander. Tuurlijk. Bij deze vraag krijg je de kans om de score flink op te vijzelen... want er zijn maximaal vier punten te verdienen... Mm. Uh, met hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als je denkt het antwoord te weten, zeg je stop... maar dan wel goed nadat je uh, uh, hebt nagedacht... want je krijgt geen herkansing als het niet goed is, het antwoord. Hoe minder hints, dus uh, hoe meer punten. en uh, Hoe minder punten, dus let uh, goed op. We zoeken een uh, persoon... Oh nee, we zoeken een onderwerp. Een Vier. Onderwerp, ik heb principiële bezwaren. Drie. Al meer dan tien jaar is er discussie of ik mag weigeren. Oh ja, stop. En het antwoord? Uh, weigeren ambtenaren. Je bent goed. Heel goed. Helemaal, helemaal goed zelfs. Ja, in totaal uh, heb je met deze uh, vragen zeven punten verdiend. Dat is dus de nieuwsfactor. Uh, in de volgende ronde gaan we kijken uh, wat dat uiteindelijk uh, oplevert. Oh campo sarande al passare pure giasso dei segni delle notti andate op regenen ma come piove beneden, zo, impermeabili tel tel Jover benesu De rol van Fil zal uh, lekker checken. Die heeft u nog te goed, had ik niet eens verteld. Dus mannen bedankt alvast. Uh, Iedereen uh, heeft u al een beetje kunnen horen. Zometeen wordt het echt leuk. Ja, uh, uh, Het wordt ook leuk met Jan-Peker Zwart. Tweede ronde een nationale uh, nieuwsquiz. En dat gaat zo: de nieuws en sportquiz. De SP wil voor de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aangaan met welke partij? De PvdA. Goed? Op internetveilingssite eBay is een paar schoenen van welk merk voor 90.000 dollar verkocht? Uh, Nike. Dat is goed. Welke provincie heeft een speciaal prototype zuiveringsinstallatie gebouwd op het eiland van Chemiepak? Uh, Zuid-Holland. Fout, Noord-Brabant. Oh. Volgens welke netwerksite is er geen misbruik gemaakt van de gestolen wachtwoorden van die site? LinkedIn. Dat, dat, dat is goed. goed. In welke Nederlandse stad is een Brit gearresteerd voor de moord op een 31-jarige vrouw in Groot-Brittannië? Uh, Den Haag. Uitstekend. Hoe heet de Duitse assistent Bondscoach... die in Polen excuses moest maken voor een slecht gevallen grap? Geen idee. Hans flik. Alle declaraties van ministers komen op internet. Schrijft welke demissionair minister aan de Kamer? Eh, uh, de jager. Fout. Spies. In Beverwijk zijn drie mannen en een vrouw opgepakt... voor illegale handel in wat? Z Kunt u de vraag herhalen? Sorry. In Beverwijk zijn drie mannen en een vrouw opgepakt... voor illegale handel in wat? G uh, pas. Medicijnen. Wie heeft gistermiddag in het Brodovo ziekenhuis het moeder-kindcentrum geopend? Maxima. Heel goed. De kinderbescherming heeft in februari drie kinderen onder toezicht gesteld. Om welke reden? Ze leden aan overgewicht. Goed. In welk land is een neef van de keizer overleden die bekend stond als de bebaarde prins? In Japan. Uitstekend. Welk schilderij van Johannes Vermeer we straks te zien in Japan en de VS? Geen idee. <laughs> Excuse me. <laughs> nee, Buitentijd, meisje met de parel. Oh ja. Nou, dat is uh, uitstekend gedaan. Zeven vragen goed. Komen op uh, 49. Ja, dat is dan weer net niet genoeg dat voor. Niet, uh, uh, nee voor de score, want dat was 90. Hartstikke bedankt in ieder geval voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. <laughs> Jan Peke, uh, volgens mij, of zijn wij nog niet klaar, uh, jongens? Nou ja, hij krijgt in ieder geval twee kaarten voor beeld en geluid natuurlijk. Hè? De, de experience hier op het Mediapark. Mooie tentoonstelling te zien over André van Duin. En het boek Andere Tijden Sport doen we erbij van Jurgen Leurdijk en Dick-Jan Roeleven. Morgen is, uh, weten we wie het uiteindelijk heeft gewonnen. Wie die, wie die 300 euro in de wacht sleept. Uh, wilt u u nou ook meedoen aan deze quiz en deze Radio1 Nieuws en Sportquiz? Dat kan. Stuur dan een mailtje met uw naam en uw nummer naar sportzomer@radio1.nl. Sportzomer@radio1.nl. En daar nou is Dit weer. is Radio1. Het kamerlid Hero Brinkman wil een fusie van zijn partij en trots op Nederland. Brinkman zit na zijn vertrek uit de Pvv als eenmansfractie in de Tweede Kamer. En voor de Tweede Kamerverkiezingen in september wil hij meedoen onder de naam onafhankelijke burgerpartij. Brinkman spreekt vanmiddag het partijcongres van Trots op Nederland toe en zal daar zijn plan aan de leden voorleggen. Aan het eind van de middag wordt mogelijk door de leden van Trots op Nederland over het voorstel van Brinkman gestemd. In het oosten van Afghanistan zijn vier Franse NAVO-militairen gedood door de Taliban. Alles wijst op een zelfmoordaanslag. Vijf Fransen raakten gewond. Bij de aanslag kwam ook een onbekend aantal Afghaanse militairen om het leven. De PvdA weet nog niet of ze voor de Tweede Kamerverkiezingen... een lijstverbinding met de SP aangaat. Aan onze kant is nog niet gesproken over de wenselijkheid van een lijstverbinding... met welke linkse of progressieve partij dan ook, zegt een woordvoerder. De SP wil graag een lijstverbinding... zodat restzetels terechtkomen bij de linkse partijen. En Oranje-supporters verzamelen zich in de Oekraïnse stad Kharkov voor de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op het EK. De KNVB rekent op 8.000 tot 10.000 Oranje-fans. De wedstrijd tegen Denemarken begint... Als u het nog niet wist, om zes uur. Dit is de Radio1 Sportzomer. Te lang, te droog. En te veel kunststof. Het zijn de voornaamste klachten over de grasmat in het stadion van Garkov. De wedstrijd die, zoals Gert Kluck zojuist al zei, om zes uur vanavond begint. Op dat veld wordt later dus die wedstrijd gespeeld. Ja, niet alleen de Nederlandse internationals klaagden. Ook de Denen waren ontevreden. Vooral omdat een van die internationals geblesseerd raakte. Mark Verkammen, goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen directeur Desso Sports Systems. Bedrijf dat het veld in Garkov aanlegde. Uh, wat zegt u op die kritiek? Ik, ik, ik was verrast toen ik hem hoorde, maar ik heb vanmorgen even een navraag gedaan en ik vrees dat er een beetje een storm in een glas water is ontstaan. Uh, wat er gebeurt op, op, op zo'n veld is dat inderdaad de laatste fine-tuning... Uh, in overleg gebeurt met de, de of de organiserende instanties of bij clubs is dat dan met de coaches. Dus te lang, te droog, dat is inderdaad iets waar heel snel iets aan uh, kan worden verholpen. Mm. Dus er is met de groundsmen van het stadion gesproken. Het gras wordt extra gemaaid. Het, het gras wordt ook besproeid. Dus uh, ik, ik denk dat er uh, vanavond, of ik ben overtuigd dat er vanavond absoluut ja. geen probleem is. Dat, dat zijn heel normale zaken, hè? dat het nog even wordt gemaaid en uh, gesproeid ja, als het warm is. Absoluut, ze op clubniveau wordt dat zelfs voor de wedstrijd ja. door de coach beslist. Dus hoe, hoe komt dat hier dan? hier is het even fine-tunen op het laatste moment in ja. overleg met, met de gebruikers. Hoe komt dat, denkt u? Is het toch een beetje dat koudwatervrees dat veel voetballers hebben... Uh, als ze weten dat er op een soort kunstgasveld wordt gespeeld? Ja, maar dat is net de verkeerde perceptie. Het is geen kunstgas. Het is, ja, dat het is ik. Een, een 100% natuurveld. Ja, uh, bijvoorbeeld, met, versterkt met kunstgasseren. Uh, van Persie, bijvoorbeeld, of Van der Vaart. Die spelen bij, bij Arsenal, bij Tottenham. Anderen spelen bij Liverpool. Die spelen er wekelijks op. Ja, op hetzelfde systeem. Vertelt uh, dus u eens hoe, je je weet, veel, met, hoe dat eruit met, met ziet Er zit evenveel kunststof erin. Ja, het is alleen hier een geval van, van extra fine-tuning van de mat. Uh, ja. Ja, maar u zegt ja, uh, fine-tunen. Uh, uh, van Persie kent het uh, allemaal wel. Het zit, het zit misschien wel uh, in, in de hoofden. Maar uh, is er nog een betrokkenheid van uw kant? Want die velden zijn in 2011 uh, opgeleverd. Is er nog een betrokkenheid van uw kant bij wat men vandaag de dag van die velden vindt? Nee, uiteraard. Wij volgen dat uh, permanent op samen met de consultants van UEFA en de veldverantwoordelijken. Maar uh, de, de laatste touch, dus inderdaad het maaien en het besproeien, uh, dat is in overleg met de, met de organisatie en met, met de gebruikers. In dit geval de twee, uh, twee landen die vanavond spelen, wordt er nog beslist. Ik wil het nog iets korter, ik wil het natter. Uh, daar hebben wij geen inspraak in. Maar de kwaliteit die is gemonitord uh, tot, hmm. tot deze week... Uh, in overleg met de consultants van UEFA. Maar, dus maar, maar, ik, maar... ik heb absoluut geen, uh, geen bedenken bij de toestand van het veld van Armator. Wat is er dan kunstmatig aan het veld? Kunt u dat heel kort uitleggen? Ja, wij, uh, het is 100% natuurgras... waarin wij om de 2 centimeter... een kunstgrasvezel 18 centimeter diep in de grond prikken. En het heeft als voordeel dat het natuurgras, de wortels van het natuurgras die gaan zich verstrengelen... ...rond die ingeprikte kunstgrasvezel. Die werking van die kunstgrasvezel is eigenlijk vooral belangrijk in de grond. De wortel die hecht zich daaraan... ...en dan kan je geen, geen pollen of geen plagen meer eruit uh, tackelen eigenlijk... ...of uitslijden. Uh, dus je hebt een heel stabiel veld... Hè. ...zeker omdat het veld moest voor de winter al klaar zijn. Rusland heeft een hele... ...of Oekraïne, pardon... ...heeft een uh, hele stevige winter... En, uh, dus het was heel belangrijk dat die grasmat die, die strenge winter kon overleven en heeft die prima gedaan. Ja, meneer Van Kammen, uh, straks is die wedstrijd Nederland-Denemarken. Uh, waar kijkt u vooral naar? Naar het veld of naar het voetbal? Want ik, ik ben uh, heel gerust dat de kwaliteit van het veld uh, absoluut geen criterium zal zijn wat de match zal verstoren. Ik dank u voor dit, uh, dit uh, korte onderhoud, Mark Verkammen van, van uh, Desso Sports Systems. U horen ze al even. Uh, soundcheck hier in de studio. We hebben live muziek en dat hoort zo in de sportzomer. Van Velsen is hier in de studio. Uh, Roel, um, zometeen ga je ook nog een zelfgekozen zomerhit spelen. En praten we natuurlijk nog even verder... Wat ga je nu spelen? En allereerst, wie heb je bij je? Dat is misschien belangrijker. Meegenomen op gitaar uh, Xander Hubret. De jarige Xander Hubret. Oh, gaan is En dan hier. Ja. Oh, fantastisch. En uh, op toetsen Simon Gitzels. En we wat welke nummer ga je, ga je spelen? Uh, we gaan uh, zingen uh, The Rush of Life. Wat uh, eigenlijk de, uh, de, uh, de vorige single was. En ook de titel van het uh, huidige album. Succes. All right. Just like thunder, lighting up my skies, just like sugar, keeps my spirits high, listen slow down.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 the push, push, push, push, push, I need the rush, you know I just can get enough of it. Maar altijd mooi als er live muziek is in de studio. Zometeen praten we een beetje verder. En we hoor je nog vier keren. Oh, direct? Nou, leuk. Ja, oh. bereid je maar voor. Ik en de gaat zomer gaat hij ook nog spelen. Echt, waar Leuk, goed. Ik ben benieuwd. Rob de Wijk, u hoorde meer, directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, een kwartiertje geleden of uh, daaromtrent. Ik kan het niet op een minuut zeggen, uh, meneer de Wijk. Ik heb onthouden uit, uh, uit de vorige antwoorden van u, uh, het conflict moet uitwoeden uh, tussen oppositie en tussen het uh, heersende regime. Kofi Annan, vroeger secretaris-generaal van de Verenigde Naties en, en huidig vredesonderhandelaar, kan op zijn kop gaan staan met zoveel puntenplan. Maar dan blijft toch, althans diplomatiek uh, gezien, dan blijft de vraag wie bepaalt op welk moment de maat vol is en de zaak is uitgewoed? Nou, dat bepalen de partijen zelf. Op een gegeven ogenblik zal je zien dat zo'n conflict op zijn laatste benen loopt. Ja, en dan is het tijd om, om iets te gaan doen... om een politieke, diplomatieke oplossing te vinden... en misschien ook wel met troepen erin te gaan. Kijk, je doet het of in het begin van het conflict, ja, dan doe je het ook goed... Uh, dat heeft de vader van, uh, uh, van uh, Assad uh, gedaan in 1982. Hij heeft ongehoord hard ingegrepen tegen de moslimbroederschap in Hama. Het aantal doden is niet helemaal bekend. De ene zegt het zijn de duizend, de ander zegt het zijn de veertigduizend. Dat, dat probleem was in één klap uh, voorbij. Uh, wat we in uh, Jordanië hebben gezien is dat uh, de koning toen het een beetje begon te rommelen. Uh, in, uh, in zijn land uh, stel een paar hervormingen door heeft uh, gevoerd. Nou, dat heeft uh, gewerkt. En dit is duidelijk, ja, ook onkunde aan de kant van Assad. Hij heeft dat duidelijk, uh, A, niet hard genoeg ingegrepen in het, in het begin. Vermoedelijk vrees je ook uh, uh, de internationale gemeenschap... die daarvoor al uh, ook had ingegrepen in, uh, uh, in uh, Libië. Ja, en dan, en dan zie je dat dat, dat dat uit de hand begint te lopen. Uh, hij heeft geen echte hervormingen aangekondigd. Er is, een grond, ja, er is, is wel een rondwetswijziging ingekomen... maar dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Dus er is onvoldoende gebeurd om die zaken onder controle te krijgen. Ja, en dan weet je dus, als dat gebeurt... Ja, dan begint het te escaleren en dan is er geen houden in En dan ga je naar de volgende fase... zodat de partijen ja, uitgevochten zijn. Ja, maar u moet, is dat niet te gemakkelijk voor de internationale gemeenschap... om daarop ja. te wachten? Want gisteren zagen we natuurlijk ook echt werkelijk gruwelijke beelden langskomen op televisie. Ja, nee, dat ben, ik, dat, dat, dat ben ik met u eens. Maar zo is het natuurlijk wel, en zo gaat het wel. We hebben dat natuurlijk ook gezien in landen als Zimbabwe... Uh, uh, wat, wat even erg is, en daar hebben we ook niet ingegrepen. In, in Burma hebben we niet ingegrepen, totdat daar op een gegeven ogenblik ook de mensen bij zinnen kwamen... en uh, de juiste maatregelen begonnen te treffen. En uh, nu zie je dat dat land weer wordt opgenomen in de sociale gemeenschap. Nee, dat is een groot probleem. Een ander groot probleem wat daarbij uh, speelt is dat eigenlijk wij in het Westen, Amerika, Europa... Eh, ons vooral druk maken over de mensenrechten situatie in dat land. Maar dat doen ze in andere landen niet. Dan zijn ze vooral met hun eigen positie ja. bezig. Van Rusland, China, Turkije, Iran, Saoedi-Arabië, Israël. Het eh, zal ze eigenlijk echt cru gezegd de worst zijn... wat daar in het binnenland gebeurt. Want als dat valt... Uh, dan uh, wordt de politieke situatie in dat deel van de wereld zo op zijn kop uh, gezet... dat dat uh, kansen biedt voor, uh, voor tegenstanders. Dus dat, dus dat is iets wat ze ook niet willen. Ja, maar dit weekend kiest de uh, oppositiebeweging... Ja. Verenigd in de Nationale Raad, Syrische Raad, een nieuwe voorzitter. Uh, we hoorden de naam net vallen van dissident Abdul z. Sida. Is, is, dat, is dat een man op wie, uh, op wie het Westen en, en ook de Raad zelf kan bouwen? Nou, ik, ik ken die man niet. Ik weet dat het een Koert is, wat op zich wel curieus is... omdat uh, uh, de Syrische Nationale Raad ook uh, gesteund wordt uh, door Turkije... en vanuit Turkije opereert. Nou, hey, ik vraag u dat, omdat uh, ja. het, het is zo belangrijk... Uh, is dat een moslimbroeder, want dat kan natuurlijk ook wel ja, weer invloed nou ja, dat, hebben op het vervolg. Nou, exact. Het is, uh, het is inderdaad een, zo dat een van de grote kritiekpunten op die raad was... dat hij gedomineerd werd door moslimbroeders... Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon niet veel uitmaakt. Uh, en dat heeft gewoon te maken met de, met, met de dynamiek van het conflict... wat ik net heb, uh, heb uh, geduid. Ze hebben geen controle over hun het strijders? Probleem. Nee, ze hebben geen controle, geen echte controle over hun, hun strijders. Ze zullen ongetwijfeld hun rebellen van het vrije Syrische leger... Uh, van wapens en van, uh, van, van, van munitie voorzien. Maar uiteindelijk kunnen ze dat leger uh, niet uh, commanderen vanuit de Turkije. Dat, dat, dat gaat niet. Uh, zij hebben geen overzicht precies over de situatie. Uh, dat betekent dus dat zij uh, niet hun zwaartepunten daar militair kunnen leggen waar het nodig is. Dus het is buitengewoon lastig. Nee, en, ja, en het gebeurt op een moment uh, dat, uh, die, uh, dat, dat, dat dat conflict uh, redelijk onbeheersbaar wordt. En dan kan die raad er ook niks aan doen. Dan, dan, dan is die raad dus verder, laten we zeggen, ook niet echt een, een, een heel interessant gegeven in, in deze. Nou ja, het is nou... in die zin een interessant gegeven, dat het mogelijkerwijs een, een, de, de kern kan vormen van een toekomstige regering. Dus ja. in die zin is het wel interessant. Alleen het, het, het feit dat je dus nu van voorzitter wisselt, dat zal geen invloed hebben op de strijd in, in Syrië. er ja, daar is, daar is geopperd dat Iran een hulpende hand zou kunnen, kunnen bieden. Is dat een ja. optie? Nou ja, dat denk ik dus niet, uh, want dan moet je je dus afvragen... Van wat zijn nou de belangen van Iran? Het, het belang van Iran is uh, in de eerste plaats dat uh, Assad de zaak onder controle mm. krijgt... zodat uh, Iran zijn eigen politiek kan bedrijven, bijvoorbeeld ten opzichte van Hezbollah... en die steunt door, uh, via Syrië. Uh, op dit ogenblik is de chaos in Syrië. Dat is voor Iran niet het allergrootste probleem, omdat ze binnen die chaos toch nog steeds Hezbollah kunnen steunen. Uh, als er een omwenteling komt, uh, dan zullen de Soenieten aan de macht uh, komen. Ja, dat zijn de Iraniërs niet. Dus ik zie niet helemaal in op dit ogenblik... wat uh, Iran daarbij te winnen heeft vanuit politiek uh, perspectief in dat deel van de wereld. Dus la, la, laten we concluderen aan het eind uh, van deze ontmoeting uh, met u. Het uh, geweld gaat nog enige tijd door... totdat de strijdende partijen het zelf uh, uh, genoeg vinden... en de gruwelijke beelden waar Jeroen eerder over sprak... die zullen ons blijven bereiken. Ja, of in theoretische zin zou de internationale gemeenschap... de handen ineen moeten slaan en dat China en Rusland ook zeggen... Ja. nou is het genoeg en nu gaan we ingrijpen... en nu sturen we er een leger op af, maar dan is het nog zo dat dat maanden duurt voordat je ter plekke bent. He, dat je een leger hebt opgebouwd, hebt ingezet... Uh, ja. het land ben binnengetrokken. Ja, dat, uh, dan zou je dus zien dat uh, als zoiets in theoretische zin zou gaan gebeuren... dan uh, wakker die strijd alleen nog maar verder aan... om ervoor te zorgen dat je dus gewoon de overwinning moet voordat die lui binnen zijn. Rob de Wijk, dank. Uh, Rob de Wijk, directeur van het Centrum Strategische Studies in Den Haag. Graag gedaan. Met een knallende show is gisteravond in de Oekraïnse stad Garkov... het begin van het EK-feest ingeluid. Er is in de stad overigens niet heel veel te merken van EK-koorts. Nederlanders die zijn er vaak verantwoordelijk voor die dubbelen. Nog maar mondjesmaat binnen. Je kan je afvragen wat er eigenlijk te beleven is voor al die fans. Wat voor stad is Garkov? Reportage van Jeroen de Jager. Lonestreet, je was over de in Krakov, right? Ja. Yeah, Hoe lang is het? 20 minuten? Ik kan het niet zeggen, maar ik dacht dat Street is een lange is een heel lange straat. Nou, en u kent hier de weg een beetje? Ja, ik ben hier al tien jaar. Nou, Tom Moerat, u bent een Belg die hier in Krakov woont met het gezin ook, hè? Met mijn, uh, met mijn dochter, mijn zoon en mijn echtgenoot. Ik was werkloos in oh, België ja. en uiteindelijk kreeg ik een uh, job aangeboden. Uh, als uh, verantwoordelijke voor een vestiging in Oekraïne. Inmiddels gaat het u uh, goed en, en levert u zelfs voor de drie stadions van de vier uh, hier in, ja. in Oekraïne toegangspoortjes uh, en de elektronische controle, hè? Zo is het. Ja. Uh, wat moeten wij weten over Garkov? Wat moeten de mensen die hier naartoe komen en de luisteraars weten over Garkov? Garkov, even voorstellen. Uh, wat ik ervan weet, het is een industriestad van oudsher. Het is een studentenstad, veel studenten, en het is, wordt er steeds... Gezegd, nog een echte Sovjetstad een beetje. De architectuur, de opzet van de stad. Uh, Oekraïne is een, is een stad met een uh, rijk industrieel verleden. Ze hebben een heel grote tractorfabriek. Uh, een grote tanksfabriek, voor tanks te maken. Er zijn minder klanten natuurlijk omdat de grote klanten zoals Libië en Syrië... En, uh, maar er kopen... is hier een militair complex, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een grote fabrieken. Ja. Wat is er uh... nog meer aan in industrie? Want uh, Garkov, het is goed ook... dat u het zegt. Het is een industriestad. Naast de studentenstad, industriestad. Dat is typisch aan ja, Garkov. Dus een, uh, en je hebt ook Turbo Atom. Dat is een fabriek dat gespecialiseerd is op het maken van uh, nucleaire centraal. Zo zie je maar, een echte industriestad. Ja. Hoogwaardige technologie. Zo is het, ja. ja. Het is heel moeilijk werk omdat we ook veel weinig mensen betalen. Dus nou, is... Als u hier inderdaad uh, uw, uw uh, bedrijf heeft, de verhalen die u ook leest, is de corruptie. Gaan uh, Nederlandse supporters die hier komen daarmee te maken krijgen, denkt zeker, u? Zeker, 100%. Omdat uh, de snelheidscontroles zijn heel. Uh, er zijn heel veel snelheidscontroles. Dan wordt, je, dan wordt je gestopt. Ja, en dan moet je de politie betalen. Dan ga je de politie moeten betalen. Hè? Dan ja. gaan we moeten negociëren. Ja. Natuurlijk als je onderhandelen. onderhandelen. En dan als je de taal niet kent, wordt het moeilijk. Is dit het vrijheidsplein waar we nu komen? Ja, dat is het vrijheidsplein. Dus uh, ze hebben daar nu de sector gebouwd. Is het een drukke stad eigenlijk? Want we, we proberen hier nu het ja, plein uh, het op dat, te komen. Het is zo dat het uh, de, de, de, de, de plein is afgesloten. Dus dat, dat creëert wel een beetje een uh, verkeersprobleem. Want normaal kun je hier... Normaal kun je hier doorraden, ja. En wat we zien, hoe heten die uh, poppetjes ook wel? Babushkas, hè? <laughs> babushka. Babushka. The, babushka. the stress is not the first syllable. <laughs> uh, Oké. Okay. Hele grote babushkas. Een Nederlandse babushka. Het lijkt me dat dit woord is famous een all over the wereld. Ja. Nederlandse babushka. Een Portugese babuska, een Duitse babuska en een deze babuska. Dat zijn de teams die hier gaan spelen en uh, ja, dat is inderdaad mooi om te zien. Een uh, boerenmeisje met zo'n boerenmutsje op en tulpen in de hand. Ja, diep is een bolletje. My name is Dina Nisterenko. Zij werkt hier als lerares Engels. Dit is een plein waar de Garkovenaren trots op zijn. Because this square is the biggest in Europe and uh, it takes the second place uh, in the in the world after the Chinese one. Uh, we really Dina vertelt, uh, ja we zijn heel erg trots op dit plein, want uh, het grootste van Europa, 750 meter lang, 250 meter breed. En het is het tweede grootste plein van de wereld, dus dat is wel iets wat de Garkovenaar willen weten. Wat gaan we doen? We gaan hier uitstappen en te voet gaan we is wel een lopen nog. Nee. Valt het wel mee? Nee, nee, nee, nee. We lopen langs de constructivisme... Oh, Oké, okay. gaan... dat is een reden om naar Garkhoff te gaan misschien wel. Uh, dit is een constructivistisch gebouw. Ja, als je van de architectuur houdt, wel degelijk. Uh, want dat vind je niet overal, dat constructivisme. Van die betonnen gebouwen. Dit is dus dusdanig veel beton dat ze het niet hebben weten op te blazen, dit gebouw. Gazprom heet het het gebouw. Het gebouw van de staat of zo. It comes from the word gosudarstvenny. Uh, it means like a state. Op dit plein zullen de meeste supporters wellicht beginnen, omdat hier nu eenmaal die fanzone is. Ja, omdat, omdat je ook, uh, je hebt een uh, gemakkelijk aanknopingspunt is het uh, standbeeld van Lenin. Krant verkopen. Gazeta сегодня, Oekraïnske Gazeta. It means today. Oké. Vandaag. De krant, uh, speciale editie. Is for free. It's gratis. Well, it's for free, right? Ja. Yeah speciale editie naar aanleiding van het Europees kampioenschap. Waar gaat het over? De Euromani. Euromani. Mani, niet money, mani. Mani. Iedereen is bezig. Maybe. Maybe yes. How old? Hoe oud is Kharkov eigenlijk als stad? It was founded in 1656. 1656. It's more than 300 years old. Nou, en hier begin je al een beetje te voelen dat er een EK is. Want je voelt het verder niet zo in de stad, hè? Nee, maar de, ik denk wel dat de meesten komen voor het feest. En wat hebben we... De, we hebben het meeste niet verteld natuurlijk over Garkov. Zo simpel is het ook. Wat zou u nog graag, wat we nog niet besproken hebben... toch nog even voor het voetlicht willen brengen? Ik denk dat het de belangrijkste aan de stad zijn de mensen. En waarom de mensen? Omdat de mensen vriendelijk zijn. De mensen zijn tolerant. Uh, de mensen zijn open, de mensen zijn heel vriendelijk voor buitenlanders en uh, ze kunnen heel goed feest bouwen. Dus ja. dat past heel goed bij de Nederlanders. Dat dat is goed. Ja. Jeroen de Jager. De Mazzelaar, hij is een Garkov. Ja, Robert. We gaan naar Jeroen de Klager. En we noemen hem Tom van het Hek. Tom met een eigen rubriek, klaag, klaag en, uh, enzovoort. Ja, ja, mensen mogen uh, uh, bellen uh, en klagen. Eventjes over uh, bijvoorbeeld dat ze die sport zomaar toch een beetje onzin vinden. Veel te veel sporten de hele dag op de radio. Of ze missen het nieuws. Of ze mogen klagen over die Spaanse scheidsrechter van gisteren die een klein beetje gunstig voor de polen Ik dacht even aan de Uiteindelijk... matchfixing. Daar nou, nou, ja, mag het niet hardop zeggen. Wie maar... weet, wie weet. Minister Schipper had ze nou ja. wel of niet mogen ja. afreizen, ze heeft het gedaan. Ja, nou, Kortom, overal waar mensen even over willen klagen, zeg maar de lijn uh, gaat nu open. Uh, wij staan u te woord. Uh, ik sta u dan keurig te woord op 0800 1101, Dus 0800 1101. Kom met al uw klaagzang wij maken daar een mooie combinatie van. En rond de klok van half zes. Is er wel we geklaagd gisteren? Er is gisteren al goed geklaagd. Ja? Hoor, op en, en allerlei teneur? Fronten nou, de, de slechte presentatoren tot aan oh. uh, dat ik niet in een voetbalprogramma oh. thuis hoor. Jullie zijn nog buiten het gebleven. Schot maar gebleven. gebleven maar dat komt Je ja. zit nu twee uur. Dus er gaat ongetwijfeld oh, okay. wat over jullie okay. klagen. Ik ga het opvangen. En dat jullie. we door elkaar heen praten Dat is ook niet goed. Bijvoorbeeld, maar ik ga het opvangen nu. Goed, goed. fijn, dank je. We gaan weer naar uh, Roel van Velzen toe met zijn uh, band uh, Roel. Zo praten we even, want je gaat eerst even een zomerhit voor ons spelen. Ja. Uh, uh, welke zomerhit is dat? Uh, de zomer die mij, of het liedje wat mij altijd doet denken aan het ultieme cabrioletgevoel, uh, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En waarom is dat een cabrioletgevoel? Uh, misschien Go Your Own Way, het, het is rijden, het is gewoon een lekker akoestisch gitaartje, een soort West Coast uh, gevoel, ja. En, en wat heb jij met Fleetwood Mac? Uh, nou het was een van de eerste platen die ik vond toen ik in mijn, uh, mijn ouders platenkast ging spitten. Dus ja, dit is, uh, de, toen, toen is het begonnen. Laat eens horen hoe het klinkt bij jou. Loving you Isn't the right thing to do How can I Ever change feelings That I feel If I could Maybe I'd give you My world How can I When you won't take it from me Could Roel van Velsen. Roel, kom nog even bij ons zitten, dan kunnen jullie nog, nog beter horen. Prachtig, you can go your own way. Fleetwood Mac, jouw uh, cabrio-nummer. Zomernummer met een cabrio-gevoel, dat is een beter. Um, zojuist uh, speelde je al Rush of Life, zo heet ook je nieuwe album. Uh, daar ga je wel een iets andere weg in, of niet? Um, ja, een aantal, aantal dingen zijn uh, nieuw met dit album. Ik heb sowieso met mijn eigen bandje het, uh, opgenomen. En uh, ja, dit zijn, uh, dat zijn een heleboel Is dat voor het eerst dan? Uh, of uh, uh, altijd met sessiemuzikanten? Ja, ja, ja, klopt. Wat ook heel goed werkte, want dan heb je de... Ja, die zetten we dan samen in één ruimte en dan namen we in één keer al die liedjes op met heel veel energie en een soort van, ja, een soort live gevoel ja. bijna in, in, in een dat studio setting. Niet vaak, nee. Waarom nee. kies je daarvoor? Uh, nou, daar koos ik dus voor, omdat dat gewoon, ja, dat, dat voelde goed, dat voelde, die, die, wij maakten dan hele luxe demo's en die lieten we dan aan die, die sessiemuzikant horen en die, die gingen dan mee aan de slag en die gaven dan een soort extra drive daaraan, maar nu wilden we dat, uh, ja, wilden we dat anders doen en uh, heb ik inmiddels zo'n fijne, vaste live band uh, die, die dat aankon en uh, dat hebben we gedaan, ik heb ook met een aantal, aantal uh, van de jongens geschreven en, uh, ja, Daardoor ontstond er veel meer een soort bandjes uh, vibe. En, uh, maar jij allemaal... zegt wat ik in en het en Jij zegt we wilden dat maar, dat bepaalde jij toch niet. Jouw naam nou, zat erop? nou ja, oké. Okay, maar of is de, het met de platenmaatschappij ja, management en en, en gewoon ja, dat, ik, ik, ik doe je doet nooit dingen alleen uh, in, in, in deze business. Uh, um, daar heb ik het gevoel. En, um, ja, ik heb echt met, met mijn bandje wel ook een wijgevoel. Wij uh, en um, dus dat is nieuw. En het andere uh -huh. nieuw is dat er gewoon heel veel liedjes. Uh, uh, eigenlijk elf van de twaalf liedjes uh, zelf geschreven is, dus zeg maar ja heel, heel autobiografisch uh, en, en, en en van die autobiografische liedjes dan veel zeg maar veel um uh, ben ik, kon, kon ik veel, dichter, veel beter bij mijn gevoel. Uh, zo slecht als ik nu uit mijn woorden kom, zo goed kon ik bij mijn gevoel. En, uh, en, en dat is heel fijn als je uh, um, ja, teksten aan het schrijven bent over bijvoorbeeld uh, nou, de liefde van je leven. Ik ben getrouwd, ik heb een zoon gekregen. Vroeger had ik dan gedacht, nou, misschien moet ik die dingen filteren uit, uh, uit mijn liedjes. Maar nu heb ik het allemaal gewoon erin gestopt. En, uh, Meestal is het toch de ellende dat uh, goede muziek oplevert? Uh, ja, he? maar dat was ik ook heel bang voor. Van, nou, dan moet ik een nieuw album gaan schrijven, net nu het zo goed gaat. Maar um, ja, het is natuurlijk niet allemaal roze geur, maar aan het schrijven. je kan dat ook allemaal weer verliezen. En dat is ook weer een mooie basis om liedjes over te schrijven. Maar The Rush of Life gaat echt over de, de, de kick die je krijgt uit het leven en, en de verschillende dingen die we, die, we, die we doen. Rol, waar kijk jij in Nederland-Denemarken vanavond? Um, een vriend van mij uh, heeft straks zijn bruiloft, dus daar ga ik, uh, rijd ik zo meteen heen. Dat ja, het is, me ja het is echt waar. Slechte planning het is van het vriend, waar. hoor. Oranje stropdassen. Ja. Uh, of goede planning. Je ja, weet niet nou, hoe het uitpakt, hè? Ja, dat is, dat is nog de vraag. Maar ik goed, denk jij ga je ook spelen, neem ik aan, toch? Ja. Nee, nee, nee, nee, echt nee. gewoon helemaal lekker, uh, nou, lekker. aan de Oh, handen nee. geven en uh, kijken uh, zometeen. Horizon die... er nog drie keer rol in uh, de volgende twee zijn... uur van de sportzomer. Zeker, want uh, uh, de sportzomer draait door en door. Wij uh, spreken al met Frank van Kappen, Eerste Kamerlid voor de VVD, over uh, insignes voor uh, mensen die een eind hebben gemaakt aan de treinkaping. Bij de punt destijds in 1977. 197. Uh, mediaforum. Lang geleden. En mediaforum, zeker. Tot, Tot zo.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 Dat deze dieren een beter leven krijgen. Help de kippen. Kijk op wakkerdier.nl. Ben je klaar om te groeien? Juppie Business wel. Met alles in één zakelijk. Met internet op 120 MB. Ga naar juppiebusiness.nl of bel 088 1212 12 000.